Thank you. Je luistert naar een aflevering van de Ruikhorst. Luistert naar een aflevering van Ruighorst Radio. radio reugort radio reugort radio reugort eh je kan nu gaan luisteren naar middag opgenomen afgelopen oktober. Vanaf het kerktras in Rugwoord. Met de presentatie in handen van Van Verdoren en Hansplan. Veel plezier. Oh ja, een DJ. Ik wil deze middag openen met een uh, toepasselijk gedichtje. Het is 600 jaar oud. En dat geeft mij dan toch het gevoel van... Uh, nou ja zeg, 600 jaar geleden liep hier ook al van dit voor figuren rond. En dat vind ik wel een supergedachte. Dat uh, het geen kwestie van vooruitgang is, maar dat dit bewustzijn of whatever het is... gewoon al, al duizenden jaren bestaat... En, uh, en dat we niks anders hoeven te doen dan goed om ons heen kijken om dat bewustzijn op te pikken. Het is overal duizenden boeken, duizenden planten, duizenden vogelliedjes. Overal om ons heen kwinkeleert dat bewustzijn. En, uh, en, en wij zitten allemaal uh, in, in, in, in hackers en games en weet ik veel wat. Anyway. Uh. Corona enzovoort. Eh... Uh. <laughs> Ik wil beginnen met een gedichtje van, van Havis. Dat is dus een oude Soefi. Zoals ik al zei, 600 jaar oud. Ik denk dat hij ook verbaasd gekeken zou hebben als er zo'n ding voorbij vloog. Maar voor de rest is er niet zoveel veranderd. In de hemel zijn geen vliegtuigen, hoorde ik trouwens. En geen auto's. Niks, fantastisch. Uh, Daar gaat hij. Ga lekker zitten, Marianne. Dan pik je dat gedichtje mee. Vannacht ben ik besmet geraakt met het geluksvirus, terwijl ik stond te zingen onder de sterren. Het is ontzettend besmettelijk, dus laten we kussen. Dat was het eigenlijk. Uh, nou, we beginnen vandaag met een, uh, ja, ik wou bijna zeggen een ruigoord-veteraan. Een wereldreiziger en, en, en dichter die op een, op een hele totaal persoonlijke manier zijn avonturen nu aan ons gaat overbrengen. Rick van Boekel. Ik begin met de Jesse Nachtegaal, die komt uit de bundel Beweeg als een Strateeg. Het titelnummer zullen jullie ook nog horen. En dit heet Nachtegaal, wakkere saks. Omhels me nog een keer in de leegte van dit bestaan... waar de dood op welke hoek loert... waar liefde wegvlucht van de nacht. De kraag die mij opgezopen heeft... speelt nu gitaar met de jazz van de melancholieke snaar... als toetsen, dansend met een flits van fluitende levendigheid... het morgenrood betasten. Ja, van de jazje nachtegaal ga ik naar de ochtendjazz... Die doe ik altijd als ik thuis ben en dan ga ik even jambe spelen... en dan is meteen iedereen in de flat wakker. En dit heet dan ook de ochtendjazz. Laat zakken Siamese. Tweeling zijn met de dageraad. En de jeling in spagaat... Door aan je gloed van het ochtend gloren, toebehoren. Terwijl op zal 100 van het hospitaal een drilling werd geboren. Een trompet, een saxofoon en een drum. retteke ik het boom boem, boem, boem, rette ik het Met een gitaar en een lied over de vreugde van verdriet. Met de passie van een vroege vogel. fietsend langs de kade. Nou waarheen? Wat laat je raden. Dit is de ochtendje. schaduwen van lang vergeten schepen. Een orkest van regenpijpen verwelkomt de zon. Tranen breken de fles. Blues van de nachtegaal. Droom van de saxofoon. blaasende bliep van de maan als de regen valt met een traan. Dit is de ochtend. Ja, dankjewel. En Hans al, ik ben een wereldreiziger. En ik schrijf ook wel over steden. En dit gaat over verschillende steden in Europa, maar ook buiten Europa, waar ik geweest ben. En dit heet, met jou wil ik zijn. Met jou wil ik zijn. In steden zijn. Met jou wil ik zijn. Zijn en nu meteen in het heden zijn. Met jou wil ik Lissabon zijn, de taag opstormen op de wind van het Vatum en zingen met Pessoa dat ik dichter bij de tijd van de grote oversteek wil zijn. Met jou wil ik Cordoba zijn, de kathedraal bouwen op de hitte van mijn tanden en zingen met de flamingo's dat ik sneller weg. Van de dolle steegjes van het heden wil zijn. Met jou wil ik Havana zijn. De kohibas uitroken op het ritme van mijn tanden. En zingen met de rumslurpers dat ik sneller dan de slagen op de trommel wil zijn. Met jou wil ik zijn, in steden zijn. Met jou wil ik zijn, tevreden zijn. En nu meteen. Met jou wil ik Istanbul zijn. De moskeeën uit de poorten van het verleden trekken. En zingen met de sultans... dat ik lichter dan de wind over de Bosporus wil zijn. Met jou wil ik Antwerpen zijn. De dichters uit lanen en leien trekken. En zingen met de leve blondjes... dat ik dronken als een duvel wil zijn. Met jou wil ik in de kelder van hun verhalen zijn. De lijnen lezen in het alfabet van de tijd. Om zo de zin van de geschiedenis te vertellen en te vertalen... in het refrein van een lied, refrein van een lied... met jullie wil ik zijn... De reis heeft me naar Frankrijk gebracht. En dan doe ik even twee gedichten over mijn Franse reis. In augustus ben ik drie weken door Frankrijk gereden. Helemaal vanuit het noordoosten naar het zuiden en weer terug. Wakker in het Franse land. Wakker in het Franse land. En route schuift het nabije verleden, verleden de wereld van herinneringen in. De reis passeert bedachtzaam langs golven groen van de Ardèche. De Thèse stroomt de toekomst binnen. Uit de zonnebloemen van de Dordogne springt het levenslied. De nieuwe dag parkeert in Bretagne voor de minstreel van het heden. Het zingend licht is een ver gezicht. Wolken laten klanken gaan. Toen en nu, we zijn niet meer klaar. Dank u wel. Merci beaucoup. En uh, ja, in Bretagne schreef ik nog een apart gedicht. De Bretonse droom. Ik heb veel oude megalithische sites bezocht. ...van 4000 voor Christus, dat was wel bijzonder om mee te maken. De tumulus verlaten, de energie in de gaten... ...na vele trappen in de pouillen en ...duizenden stappen in Menhierland langs de ruige kust van Kiberon...